Jan van der Putten met het NOS Journaal. Bij Safari Park Beekse Bergen zijn vandaag twee vissers mishandeld. De twee mannen uit Haren lagen te slapen in hun tent bij een kanaal... toen ze door vier mensen werden belaagd. Ze werden geslagen en gestoken met een kapotte fles... en liepen volgens de politie flinke steekwonden op. De belagers gingen er vandoor in een bootje met buitenboordmotor... en zijn spoorloos. Volgens de politie in Tilburg gaat het om twee mannen en twee vrouwen. De ernstig zieke Russische oppositieleider Navalny is in Duitsland voor behandeling in het ziekenhuis. Vanochtend landen ze vliegtuig in Berlijn. Daar wordt Navalny opgenomen in het Charité ziekenhuis. Volgens zijn vrouw en zijn medewerkers is geprobeerd de oppositieleider te vergiftigen. Frauderende webwinkels moeten centraal worden aangepakt. Brancheorganisatie Thuiswinkel.org pleit voor oprichting van een digitale ME om oplichters aan te pakken. Uit onderzoek van de NOS blijkt dat malafide webwinkels die zijn betrapt soms nog maandenlang doorgaan met hun praktijken. De politie geeft er geen prioriteit aan, zegt de branche. Het ebola-virus schijnt om zich heen in het noordwesten van Congo. In nog geen drie maanden zijn 100 mensen besmet en 43 overleden. Het virus verspreidt zich nu in afgelegen dorpen... waar medische hulp moeilijk op gang komt. Eerder had vooral het oosten van Congo te maken met ebola. Sinds 2018 zijn er duizenden mensen aan overleden. Vakbond FNV krijgt veel klachten van thuiswerkende callcentermedewerkers die vinden dat hun werkgever te strenge eisen stelt. In Trouw vertelt de bond dat één bedrijf zijn personeel niet uitbetaalt als thuis het internet uitvalt. Andere medewerkers die sinds de coronacrisis thuiswerken zeggen dat ze worden gedwongen om de webcam aan te zetten zodat een leidinggevende hen kan controleren.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 van Zandvoort uit Zandvoort. Mijn naam is Mario Zandvoort en iedere week neem ik u mee op reis. Terug in de tijd naar de jaren 30, 40, 50, 60 en de jaren 70. En dat doen we met alleen maar mooie oud-Hollandstalige muziek. En uiteraard bedankt nog eventjes kort draaien voor het beschikbaar stellen van, uh, van al deze mooie muziek. Hij is weer druk bezig geweest. Als hij dan weer in de buurt is, dan uh, is hij druk bezig om al die plaatjes uh, bij elkaar te verzamelen. En die stuurt hij dan weer naar mij toe. Mijn dank daarvoor. U hoort als opening onze herkenningsmelodie van Louis Davids. met Weet je nog wel, oudje? Een opname uit 1928. Onderweg zometeen Siska en de Nightbirds. Ook Lou Bandy komt eraan. Maar eerst de Ramblers. Jesse, Dansorkest dat vooral beroemd is geworden. als populair radioorkest in Nederland. in het midden van de 20e eeuw. Het orkest beschikt over het volledige instrumentarium. van de big bands uit die tijd. en prachtige mensen Mensenmuziek. In de jaren 30 van de 20e eeuw hadden de soms met dergelijke aanbod enorm veel succes in. De Nothing. <laughs>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 Ik ben nog mooi, zo in mijn zas geweest. hip hoera voor onze vorst. En een leentje op de verzenborst. Want wij hebben nu ons prinsje van oranje. Alle Nederlanders vieren feest. Totaal overspannen ben uit mijn gewone doen, gaf een zenuwen, de werkster een oranje zoen. En een vriend van mijn vader krijgt zo zachtjes aan het is heus, een oranje, plantje, blauwe neus. En die nu iets slechts van de oranje zegt, die komt meteen in de gijzeling terecht, want wij hebben een vriendje van oranje. Alle Nederlanders vieren feest. Neem van blijdschap toch van wat in de champagne. Ben nog nooit zo in mijn zas geweest. Hip hip voor onze vorst. En een leentje op de paarse borst. Want wij hebben nu als prinsje van oranje. Alle Nederlanders vieren feest. Vooraf voor onze vorst. en een lintje op de oogjes van onze want wij hebben nu een Fransje van vooraf alle Nederlanders vieren mee. van Oranje. En de volgende artiest is een artiest waar we ook altijd bij openen. Louis David, pseudoniem van Simon David. Geboren in Rotterdam op 19 december 1883 en overleden in Amsterdam op 1 juli 1939 was een Nederlandse cabaretier en revueartiest. En hij staat bekend als een van de grootste namen van de Nederlandse kleinkust. Hij werd geboren in de Raamstraat in Rotterdam als de zoon van de komiek en caféhouder Levi David en Francina Terveen. In een arm Joods gezin van vier kinderen. En zijn ouders traan ook met komische duetten. En Louis zong als achtjarige al op kermissen met zijn broer Hartog. Beter bekend als Hakkie op de piano. En u hoort hem nu. Louis Davis met De Olieman heeft een fort gedaan. Heeft een fort opgedaan moet ik zeggen. De olieman van het pleintje ging zijn radio verpanden. Hij was blasé van het goede en verbrak de eterbanden. En toen met ome Jan zijn zeventientjes in zijn handen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 S'avonds om tien uren is het uit met de pret Want dan stond zijn vrouw te slinger onder bed Tuf,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 Schep vreugde in het leven een jaar later... En Louis zit niet op je nagels te bijten. En u hoort hem nu Bandy, Alweer eigenlijk, want er straks hebben ook al een plaatje van gedraaid. U hoort u Lou Bandi met aan je schoonmoeder. Dank je je plezier. Bekende niet van boze van mama. Deed al en jong. Tot zelfs nog ook papa. Maar die, beleefd en hopelijk is het niet. Wanneer je eerlijk loopt, die hier bezig. Zo lief. We gooi je schoonma, kijk eens aan. Zeg, heerlijke nou, oh, wat heeft hij ooit weer gedaan? En als hij ons zo wel met licht vervult, dan is dat de man zijn eigen scheel. Als diplomaat, geef ik de wijze raad. Aan je schoonma, dank je plezier, want waar haalde wij dan anders heer? Onze lieve vrouwtje zelf vandaan. Als er nooit een schoonmaatje, oh schoonmaatje, ja, schoonmaatje oh ja, oh meidje, ja. als er iets in zonne meidje, op haar dat betaalt. De vrouw waarom weer alle draait, waardoor je paak op op weven Een man die zonder vrouw ligt in zijn hoom. Is net precies een room tussen de room. Dus blijft je gewoon maar dankbaar jong en oud. Dat zij je dochter had in onderhoud, wilde je kunnen. Geen er dat zal licht, je doet toch als je ogen dicht Wat kan die doen, en je kan niks anders doen Aan je schoonmaat, dank je je plezier Want waar haalde wij dan anders heer Onze lieve vrouwtje zal vandaan Als er nooit een schoonmaatje, schoonmaatje, schoonmaatje Als er nooit een schoonmaatje, waar dat bestaan O, handig de dat vrouwen alleen. Waar moet een man met zeven dochters heen? Als schoonmama ze niet met mannen mama Ze allen onderdag dit afgebracht. De dus mannen staan je lachterlijke gedaan. Sta op en zing de lopend schoonmama, want zonder haar de dus zonder vrouw of bruid, zegt de mannen eenzaam meer. Waar ik er ben, dat dank ik ook aan hen. En je ton dank je plezier. Want waar haalde wij dan anders dat ander Onze lieve broodjes al vandaan. Als er nooit een ton maar, ja, ton maar, ja, ton maar, ja. Al de riool heeft maar, hoe wij dat betaalt.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 Degene die hem kwaad wil doen en degene die hem aan wil doen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 tot naar zandvoort, uit zandvoort.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 Voordat hij uh, in 1915 gestimuleerd door zijn echtgenote Adèle de Kuiper... een serieuze carrière in het variété begon... Aanvankelijk dat hij samen met zijn broer Lou Bandy onder de naam The Bandy Brothers. Bandy is een ver omkering van de lettergrepen Die en Ben. En al snel bleken de karakters van de broers echter te sterk te botsen... om zinvol op te kunnen samenwerken. In tegenstelling tot Lou stond Willy bekend als een uh, amabel mens. U hoort hem nu, Willy Derby met Wanneer je alles had...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 Want heb je zoveel goed en geld dat geen verlangen je meer velt, is het beroerte met jezelf. Wanneer je alles maar had, wat op je hart vraagt bezat, wat hou een je goed? Want juist die dagelijkse jacht naar wat bezit en wat mag geen aan je leven doel. Een beetje gok moet er zijn, een beetje knok is wel fijn, dat houdt je ja. Zodra men geen ideaal meer heeft, heeft ze het leven niet te leven en is zonder weg geleefd. Leven dat is vechten voor je broodje, je bezwijgt niet van het stoetje. Leg je op het einde dan het loodje, is het het mooiste als je gaat, precies zo kaal als toen je kwam. Het baat je immers toch niet al verhaal. je al de rijkdom van de aarde. Je hebt er niks aan in je kist, het enige legpunt ervan is dat je familie erom te Wanneer je alles maar had, wat of je hart graag bezat, wat hou een dode koe. Want juist die dagelijkse jacht naar wat er is en wat mag, heeft aan je lieve doel. Een beetje fok moet er zijn, een beetje knok is wel fijn. Dat houdt je jong en mooi, zodra een mens geen idee. Niet meer heeft, heeft hem het leven niet meer gegeven en hij is donker wéi zijn Een beetje gok moet verven, een beetje knok is wel pijn, dat houdt je jong en mooi. Zodra men geen idee al meer heeft, heeft hem het leven niet te geven en is doodrijf. ZANG Alberti en Jordi Jordaan met Jaloezie. En daarvoor horen u de Limburgse zusjes met Grootje. En de volgende artiest is Meijer Max van Praag. Beter bekend als Max van Praag natuurlijk. Geboren in Amsterdam op 24 juni 1939. En overleden in Hilversum op 10 juni 1991. Was een Nederlandse zanger die vooral in de jaren 50... een aantal grote successen boekte. En ook opende hij zijn eerste grammofoonplatenwinkel in Utrecht... op de Amsterdamse Straatweg... Hij bereidde het bedrijf samen met zijn vrouw Sari en zoon Giel. Beter bekend natuurlijk als Giel Montagne. En uiteindelijk werd het een van de grootste platenwinkelketens van Nederland. In de 1974 openden zij een winkelcentrum Hoogkaterijnen, hun succesvolste winkel. Echter in de jaren 80 kwam de Sedeen op mars. De vernieuwing werd niet gevolgd door de financiële adviseurs. En Max en Sari moesten noodgedwongen hun winkels sluiten. En de broer van Max, dat is Jaaf van Praag, oud-voorzitter van Ajax. En bekende kinderen, zei ik net ook al. Giel van Praag, televisie- en radiopresentator. En Marga van Praag, voormalig verslaggeefster bij en presentrice van het NOS Journaal. U hoort hem nu, Max van Praag, met een plaatje uit 1951. Solex reclame.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 op een Solex, op een Solex, zit je als een miljonair. De zondags ging hij tuffen naar familie op bezoek. En ome Jan zit rondjes is een juweer. Ik heb een flinke spaar zeg ik over twee. Voor mij en nog één voor tante neer. In een hoekje van de kamer, in haar eigen schommend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 Met een literje benzine ben je klaar, genoeg voor 100 kilometer kan. Op een Solex, op een Solex, zeker als een miljonair. Een volle neef van Jansen had een crimineel idee, hij haalde alle luidjes bij elkaar. Sprak wij met z'n allen, richten hier een clubje op. Een zonlijksclub genaamd de Vriendenschaar. Om me Jan de Kenningmeester, bij te staan door Tante Neel. Als voorzitter was Jan ze nummer één. Zo kreeg dan iedereen een baan, en toen was het voor elkaar. Oh maar riet ik, ga met jullie overal heen.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 Ik sta hier buiten, mijn lieten fluiten. Het klinkt niet mooi, maar dit is het enige dat ik kan. Niet zingen, dansen, nog piano spelen. Ik ben geen Romeo die serenades breng. Daarom sta ik hier buiten. Mijn liefdes te liefde fluiten om jou te laten merken hoeveel ik ik van je hou Oh mij ja, oh ja, je bent zo muzikaal. Oh mij ja, oh ja, ja, je bent mijn ideaal. Voor jou wil ik gaan leren horten. Aan proberen als ik zeker van je was Ik ben een meisje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 Als ik zeker van je was, oh maar ja, oh maar ja, ik ben zo muzikaal, oh maar ja, oh maar ja, je bent mijn ideaal 56. En dat deden we met Black and White. Met Omaria En daarvoor hoorde u Wim Zorneveld met het wasgoed. En tot zover ook deze uitzending van Zandvoort uit Zandvoort. Uiteraard wordt die herhaald. U hoort bij iedere dinsdag tussen 11 en 12. En op zaterdag tussen 1 en 2. Hier. Tot zover het ritme van ZFM. Via de kabel op 104.5. En in de Ether op 106.9. Straks meer. ZFM. Maar nu eerst het NOS-nieuws van.